Zes uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Onderzoekers van de VN gaan ervan uit dat op zeker vijf plekken in Syrië is ingezet. Dat staat in het rapport van het VN-team dat in Syrië de inzet van gifgas onderzocht. Het team heeft niet gekeken naar wie er achter de aanvallen zat. De VN bespreekt het rapport later vandaag in de Algemene Vergadering. Maandag buigt de VN-veiligheidsraad zich erover.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 Op de Filipijnen is het dodental van de orkaan Hayan boven de 6000 gekomen. Met de vondst gisteren van 27 lichamen staat de teller officieel op 6009 doden. Nog 1779 mensen worden vermist. De orkaan is daarmee de dodelijkste natuurramp die de eilandengroep ooit trof. In totaal zijn de huizen van 16 miljoen mensen verwoest of beschadigd. De autoriteiten denken dat de wederopbouw zeker drie jaar duurt. Op de Rijksweg A15 bij Hoogvliet is gisteravond bij wegwerkzaamheden een man overreden door een graafmachine. De 58-jarige wegwerker kwam met zijn onderlichaam onder de machine terecht. Volgens de politie zijn zijn beide benen volledig verbreizeld. Het slachtoffer is zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.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 Het weer, opklaringen met laaghangende bewolking en nevel. Plaatselijk kan mist voorkomen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Later vandaag kan de zon doorbreken. En het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is vrijdag en het is ook nog 13 december. En het nieuws gaat over Den Haag. Daar praten ze over aanpassing van de pensioenen. Het is in de laatste fase met de grote bazen. Maar de fractievoorzitters zijn er nog niet helemaal uit. Nog geen akkoord dus. Uit Noord-Korea komt het nieuws over de oom van de grote leider. Hij zou geëxecuteerd zijn. En wil ik ook nog eventjes terug op vandaag, tien jaar geleden. De beroemde zin. U kent hem misschien nog wel. Ladies and gentlemen, we've got him. Saddam Hoezijn krop vervolgens uit een hol. En vandaag is de dag van paars. En wie anders is onze kleurenspecialist dan Mark Robin Visser? Mark Robin, hoezo paars? <laughs> Natuurlijk. Ja, nou, de roze zaterdag die hadden we al. En daar ja. is dan nu de paarse vrijdag bijgekomen op de middelbare scholen. Maar uh, wat doen ze dan? En wat hebben we eraan? Dat ik, is de vraag vanochtend. Ja, ik heb geen idee meer. Gaat antwoorden geven. Gaan we meer over horen? Vandaag, van ja, jou? Tuurlijk. Natuurlijk. Ja. Daar ben je voor. Maar eerst gaan we luisteren naar Sol Asylum. Dit is Runaway Train 1992-1993, zo rond die tijd. Any secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. One more promise. I Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? The last mystery scene. Train, vooral bekend geworden via die muziek videoclip eigenlijk... die destijds door MTV veelvuldig werd uitgezonden. En dan stonden er aan het eind van die clip allerlei verdwenen kinderen... en werd er een nummer getoond dat gebeld kon worden als men meer informatie wist over die kinderen. Wij draaiden het aan het begin van onze uitzending... en beginnen nu met het nieuwsoverzicht. Er is nog geen doorbraak in de onderhandelingen over het pensioenstelsel. Even na tien uur gisteravond kwamen de onderhandelaars naar buiten... onder wie fractieleider Habel Zijlstra van de VVD. We hebben vandaag gesproken over dekking vanuit het de partijen van het herfstakkoord. Hoe zou je eventueel rond pensioenen bepaalde bedragen kunnen vinden... om tekorten te dekken? Nou, daar gaan we maandag verder over praten. Volgens Kees van der Staaij van de SGP... een van die partijen dus uit het herfstakkoord, is een akkoord niet vanzelfsprekend. Dat is geen eenvoudige klus. Dus dat is de uitdaging uh, waarvoor we staan. En uh, nou, daar gaan we maandag over verder praten. En dan in de hoop dat dat ook meer ruimte geeft... om tot pensioenplannen te komen... die wat mij betreft zo breed mogelijke steun in de Kamer krijgen. Dus niet iets is van deze partij alleen. D66-fractieleider Alexander Pechtold... ziet aanknopingspunten voor zijn partij. Voor d 63 was heel belangrijk dat we, als een premie inleg verlaagd wordt... dat we dat dan dadelijk ook zien op ons loon. Dus dat je meer geld overhoudt. Nou, die garantie voel ik steeds meer. En ik merk dat we nu allemaal huiswerk hebben... om te kijken naar een goede dekking. Arie Slob van de ChristenUnie weet dat het voor de onderhandelaars... een uitdaging wordt om extra geld te vinden. Iedereen weet dat als je het kabinetsplan zoals de lag niet accepteert... en dat is door de oppositie zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer niet gebeurd... dat er dan financiële gaten vallen. En daar moet natuurlijk wel iets voor gevonden worden... als je een andere invulling wil, wil bieden. En dat is best ingewikkeld in deze tijd. Maar daar hebben we met elkaar over nagedacht. Of dat gepaard gaat met nieuwe bezuinigingen... dat kon Partij van Arbeid-leider Diederik Samson nog niet zeggen. Je kunt op verschillende manieren een vraagstuk oplossen. Dat hoeft niet alleen met bezuinigingen te gaan. Mensen kunnen het wel gaan merken. Ja, dat hangt er vanaf wat we vinden en hoe we het oplossen. Ook premier Rutte was aanwezig bij de onderhandelingen voor het eerst. Maar dat betekent volgens Rutte niet dat er een akkoord aanstaande is. Ik zou daar niet te zware conclusies aan verbinden. Het uh, is een drukke agenda, toch? Zeker. Uh, maar het leek mij nuttig vanavond uh, erbij te zijn. Wat en was het ook u? nuttig? Uh, we gaan stap voor stap verder. Bij een ongeluk op de A15 bij Hoogvliet is gisteravond een wegwerker zwaar gewond geraakt. 58-jarige man werd overreden door een graafmachine, vertelt de politie Rotterdam. De medewerker is aangereden toen een graafmachine uh, verplaatst moest worden. De bestuurder van de graafmachine zag deze medewerker over het hoofd, is uh, achteruit gereden... en uh, ja, over de benen van deze meneer heen gereden. De man werd meteen naar het ziekenhuis gebracht... Bij het ongeluk uh, zijn de beide benen van deze man verbrijzeld. De man is in kritieke toestand uh, naar het ziekenhuis geroerd. En de familie van de man is in, uh, in kennis gesteld. Winnie Mandela zat aan het sterfbed van haar ex-man Nelson Mandela. Die vorige week donderdag overleed. Ze bleef urenlang aan zijn zijde, vertelde ze gisteren in een interview met de Britse zender ITN. Ik zat daar voor drie and a half uur. Watching that machine, but the first shock I got as I got in was uh, the fact that they had switched off the dialysis machine. Ze zag dat de hartslag en de bloeddruk van Mandela steeds verder omlaag gingen. I watched those figures going down and down so slowly. He drew his last breath and just. Aanstaande zondag krijgt Nelson Mandela een staatsbegrafenis in Kunu, het dorp waar hij opgroeide. Tijdens museum in Haarlem heeft een bijzonder schilderij van koningin Wilhelmina teruggevonden. Het gaat om een voorstudie van een portret door Willem Hofker. Het origineel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in het openbaar verbrand. Medewerker van het tijdens museum vertelt hoe het gevonden schilderij tot stand is gekomen. Na de oorlog heeft Hofke daarom de originele tekening ja, opgewerkt... Uh, ingekleurd met krijt uh, tot uh, ja, dit, deze prachtige vervanger eigenlijk van dat origineel. Onderzoekers die het werk van Hofke bestudeerden... die kregen recentelijk een foto opgestudeerd, opgestuurd van het portret. Ze waren verrast door de vondst. Die mensen die dachten, hoe kan dat nou? Hoe kan een schilderij wat verbrand is, hoe kan dat uh, nu ineens weer opduiken? En uh, nou ja... Schaandeweg bleek dat het dus een, eigenlijk een voorstudie voor dat schilderij was, maar net zo mooi. Portret van 120 bij 80 centimeter groot is vanaf komende zaterdag te zien in het Teylers Museum op een tentoonstelling over Hofkor. Doek heeft een ereplek gekregen. Nou, daar pak ik de kranten. Er is eventjes bij wat schrijven de kranten vandaag. Volkskrant ligt bovenop. Die hebben een verhaal over groene stroom. Groene stroom van het Rijk is niet duurzaam. Dat hebben ze uitgezocht. Het Rijk wil namelijk groene stroom gaan aankopen in Noorwegen. Maar die hebben geen enkel effect op de totale productie van groene stroom in Nederland. Trouw heeft het nog even over de waterruzie tussen Nederland en Israël. En heeft daarnaast een groot verhaal staan over waar Mark Robin ook is. Paarse vrijdag op school. Actievoerende scholieren dragen vandaag paarse kleding, maar nog altijd is onbekend of scholen homofobie bestrijden, schrijft Dagblad Trouw. Dan de Telegraaf, die hebben het over ons, de NOS. NOS en Sport 1 troeven Fox af. Dat gaat dan over de rechten van het voetbal. De kwalificatieduels van Oranje richting het Europees Kampioenschap 2016... en het WK van 2018 zijn voortaan bij de NOS te zien. En dan ook een fotootje te zien van Frank Snoeks... hoe hij commentaar geeft tijdens de voetbalwedstrijden. Het AD gaat daar eigenlijk even op verder. Want eh, of het ermee te maken heeft, weten we niet. Maar feit is wel dat de baas van Fox... die achter net hebben gevist bij die rechten, nu alweer opstapt... Uh, directeur Peter Lobbers van de nieuwe zenders Fox en Fox Sports... drie maanden na zijn aanstelling alweer opgestapt. staat te lezen in het AD. Dan Metro. Uh, Metro, behalve dat die ook een sportverhaal hebben trouwens bovenaan, Gifbeke PSV raakt maar niet leeg, hebben ze een verhaal over geld eisen van bank naar pinpasroof loont. Als je slachtoffer bent van een gestolen pinpas, dan helpt het om te klagen bij de bank. Voor een deel via het Kiva, dat is dat instituut, het Financieel Klachteninstituut, die zegt jaarlijks tientallen mensen aan de balie te krijgen, maar heel veel mensen krijgen ook gewoon gelijk door zelfs rechtstreeks naar de bank toe te, toe te gaan en en krijgen dan geld terug. Het financieel Dagblad heeft een interview gehouden met Johnny De Bol. Die zoekt namelijk de confrontatie met Sanoma over SBS. Hij zegt dat Sanoma te weinig geld geeft om echt een mooie zender te kunnen maken. Nou, dan heb ik er nog eentje in spits. Onder de titel Gaat hij, Goor? Nou, de Chinese gemeenschap, zoals wijst Spits, had hij al over zich heen gekregen. En ook met zijn laatste actie, het op televisienummer van het 06-nummer... van Connie Breukhoven, heeft Gordon geen vrienden gemaakt. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. I wish for flame that never died.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 Bring on the day to come and wear it like a brand new one Put on the shoes of lightning, let them run, you let them wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame bring back the light. dit is speciaal geschreven voor die actie van 3FM, hein? Serious Request. Volgende week woensdag 18 december gaat dat weer beginnen. Raccoon was dat, Shoes of Lightning. Mark Robin Visser is vandaag op de Paarse Vrijdag op een school. Mark Robin, als je omstreeks kwart over zes op school moet zijn... dan heb je wel een heel vierkant uur. Hoeveel mensen zijn er al? Ja. Dan heb je het wel heel bont gemaakt nou. als je zo vroeg je moet melden. Hè? Nou, ik kan je melden dat wij ons als eerste gemeld hebben hier. We, moesten ons, uh, we zijn hier natuurlijk met een grote bus. We moesten onszelf uh, toegang verschaffen tot het schoolplein. Want de hekken waren nog dicht. Ik zal de hekjes weer even keurig terug in, uh, in het ding zetten. Want anders ziet het er ook zo onverzorgd uit natuurlijk. Hè? Uh, mijn ervaring met scholen is altijd dat je daar ook weer niet al te vroeg moet zijn. Dat komt dan helemaal niet uit. Die mensen hebben allemaal een vast schema en zo. En die... Dus uh, Bert, uh, ik sta ja? hier nu met mijn collega uh, Roger. geheel alleen Ach. voor de uniek uh, middelbare school in Utrecht. op een verlaten parkeerterrein. En in het fietsenrek staat nog één fiets. En dan denk ik. Wat zou er nou gebeurd zijn? Wat zou nou het verhaal achter die ene fiets zijn? Zou dat ruzie zijn? Of zou er iemand, iemand anders achterop gesprongen zijn? Lekker band? Ik zal eens kijken. Misschien heb je gelijk... Ja, inderdaad, de achterband is lekker. Ach, en ik had nog wel zo'n mooi romantisch he. verhaal bedacht. <laughs> ik Prik, je het in één keer door? Achterop. Nee, dit wordt wel vandaag. <laughs> lekker band. Ja. Nou ja, nou, wacht je nou dan nou, maar. Aan, hè? Wacht dat op deze paard. Vrijdag de dertiende, hè? Vrijdag de dertiende. Een paarse vrijdag de dertiende. En jij maar. bent helemaal alleen ja. op die school. Nou, uh, maak erop de kop vast en zeker straks nog wel iemand, uh, iemand voorbij. Ja, natuurlijk. We gaan dat gewoon beleven. Het is een van de 500 middelbare scholen in Nederland die daar gaan meedoen. Aan paarse vrijdag. En dat is best veel, 500. Als je bedenkt dat er in Nederland ongeveer 700 middelbare scholen zijn. Mm. Dus um, we gaan het meemaken. En het gaat natuurlijk over uh, intolerantie uh, tegen uh, homoseksualiteit en tegen homojongeren. Er is in het verleden natuurlijk veel over gesproken. Over een, een haatklimaat op scholen. En hoe je dat dan... Uh, zou kunnen uh, verbeteren. Eén op de vijf leerlingen zegt nog steeds... dat ze geen homoseksuele jongeren in hun klas of in hun school willen hebben. Een derde van de jongeren wil niet naast een homo zitten. In de, en ze ook niet in de pauze en zo, dat soort dingen. Nou, dat zijn uh, allemaal redenen voor het COC en andere betrokkenen... om met die paarse vrijdag te beginnen, een paar jaar geleden. En uh, inmiddels dus 500 middelbare scholen. Wij zijn in Utrecht en we gaan het horen... Natuurlijk, veel paars verwacht ik eigenlijk. Komt, uh, komt alle naar school, dat is het parool ja. vandaag. Want er valt een hoop te leren. Mark Robin doet een verslag de hele ochtend als de mensen tenminste komen. Ik heb nieuws voor u uit Rotterdam, want het was een goed jaar voor Rotterdam De Heek Airport. Het aantal passagiers steeg met een kwart. Dan mag het vliegveld niet uitbreiden van het kabinet, maar het bedrijfsleven legt zich daar niet bij neer. Verslaggever Henrik Willem bezocht het vliegveld. Goedemorgen, ladies and gentlemen. Transavia, flight HV 5277 with destination Madrid is now ready for boarding via gate number 6. Ja, je bent uh, snel bij je koffer en uh, je ja, bent een kwartiertje weer er weer. Ja. Dus het heeft voordelen. Ja, super. Ja, als je schip hoort, is het natuurlijk super groot. De British Airways 411 staat klaar om te vertrekken naar London Heathrow. Bert Mooren, u bent van VNO-NCW West, de werkgevers in uh, de regio... Nou is die luchthaven met een 25% gegroeid het afgelopen jaar. Er zit dus groei in. U eigenlijk wilt u dat die luchthaven nog meer ruimte krijgt, hè? Ja, wij vinden dat dat kan en dat dat moet. Deze airport is een hele belangrijke vestigingsplaatsfactor voor het bedrijfsleven. Het is een economische groeimotor, ook in de zuidveugel. Maar dat ligt toch ook allemaal heel dicht bij Schiphol? Uh, nee, die, al die bedrijven en organisaties die hechten zeer aan Rotterdam Die Heerk Airport... Omdat dat hartstikke dichtbij is, omdat ze hier snel en efficiënt kunnen reizen. En dat is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor al die bedrijven. Ik even naar buiten hier. Het is nu stil. Het is nu stil. In de zomer is het een ellende. In de zomer zijn er een hoop vakantievluchten. En dan is het echt hoe mooier weer het is. Dan zit je in de tuin en dan moet je af en toe je gesprek stoppen. Dat is echt dat is een ellende. Mevrouw Bekendam, u bent van de bewoners tegen vliegtuigoverlast. Als u hoort dat Rotterdam Airport toch wil groeien, wat denkt u dan? Dat dat een hoop problemen oplevert wat betreft geluidsoverlast voor de omwonenden. Merkt u nu ook al dat ze het afgelopen jaar zo zijn gegroeid? Ja, en wat wij vooral merken is dat Rotterdam Airport in PR heeft aangegeven dat ze willen groeien. En dat wij daarmee ook groeien wat betreft het aantal leden. En ook en het aantal klachten. Het aantal klachten groeit, maar vooral in de zomer. Vooral in de zomer. Als mensen in de tuin zitten of veel raam open hebben. en die vakantievluchten komen voorbij. dan wordt er veel geklaagd. Waar komt u vandaan? Oostenrijk. Is dat handig, zo'n kleine luchthaven? Ja, perfect. Het ja. is naast de deur. Ja. Dat is tien uh, minuten rijden, dus dat gaat heel goed. Dat moeten we vooral blijven doen. Want Rotterdam Airport wil wat groeien. Meer bestemmingen, bent u daarvoor? Ja, het is wel handig, maar als ze maar niet te veel herrie maken, dan vind ik het wel goed. Eén ding weet ik zeker. Als we het aantal bestemmingen hier gaan uitbreiden, betekent dat helemaal niks voor nieuwe landingsbanen en dergelijke. En de technologie, de geluidsarme technologie van vliegtuigen zal gewoon doorgaan. Dus maar... het zal er zeker niets niet slechter op worden. We maken altijd nog best wel wat herrie, hè? maar vooral als je er dichtbij staat. Wij staan er ook dichtbij, was UWD. <laughs> En dat zei Bert Moren van VNO-NCW West. Rotterdam Airport wil niet reageren... omdat er nog geen officiële aanvraag ligt om het aantal vluchten uit te breiden. Inmiddels worden er wel gesprekken gevoerd met het ministerie. Na zeven uur bellen we met een wethouder van de gemeente Lansingerland. Daar ligt onder andere Perkel en Roderijs in. Het is een trend... En die trend is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Een relatief klein bedrag, zeg maar 1000 euro, investeren in nieuwe ondernemingen. In Amsterdam komt het nu ook van de grond. Leapfunder helpt startende ondernemers aan financiering. Via Leapfunder kun je investeren in een starter in ruil voor aandelen. Je koopt zeg maar een stukje van het bedrijf. Gaat het goed? Dan loop je binnen. Loopt het mis? Ja, dan ben je alles kwijt. Initiatief nemen Tinko Rasker. Vroeger, als je kapitaal ging zoeken voor het beginnen van je onderneming... dan ging je op zoek naar iemand die 50.000 of 100.000 euro wilde investeren. Ja, dat lukt wel, maar er zijn niet zo heel veel mensen die met zo'n hoog risico 50.000 euro kunnen investeren. Maar je kent wel 50 mensen die 1.000 euro kunnen investeren. Dus ik lever 1.000 euro ja. en die ben ik dan vervolgens kwijt? Die 1.000 euro die gaat naar de onderneming, die gaat het bedrijf opbouwen... en uiteindelijk krijg je voor die 1.000 euro aandelen in die onderneming. Dus het is een voorschot van 1000 euro en dat voorschot dat krijg je uiteindelijk terugbetaald in aandelen in de onderneming. Ik hoor de hele tijd het woord uiteindelijk. Ja, het duurt even. Het kan uh, zomaar een jaar duren voordat je die aandelen krijgt. De reden dat het zo lang duurt is dat het aan het begin heel moeilijk is om in te zien wat die aandelen waard moeten worden. Je weet natuurlijk helemaal aan het begin niet of je een Google te pakken hebt of een kleiner ding. Of een bedrijf dat binnen een half jaar kapot is. De meeste van deze bedrijven gaan onderuit en dan zie je van je 1000 euro niks meer terug. Dat geld dat moet je meteen mentaal afschrijven. Je moet er niet op rekenen dat er nog iets terugkomt. Het moet dus ook geld zijn wat je kan missen. Dus dat is duidelijk. Ja. Een kleine kans dat je veel winst maakt en een grote kans dat het helemaal niks oplevert. Dat is het precies. Ik zou iedereen aanbevelen. Als je het doet met een onderneming, laat het dan een onderneming zijn... waar je ofwel het managementteam heel sympathiek vindt... en je wil ze die kans gewoon gunnen als een soort vriendendienst. Of je vindt het product zo sympathiek dat je wilt dat het er komt. Ook als het commercieel geen succes is, ben je toch tevreden dat het product gemaakt is. U bent de initiatiefnemer, samen met een stuk of vijftien anderen. Ja. En hoeveel klanten heeft u al? We hebben nu zeven getekende klanten... En uh, er zitten er nog een stuk of tien uh, aan te komen. Dat is niet veel, hè? Het is niet veel. Ooit hebben we geroepen, toen we het oprichten... dat we heel blij zouden zijn met tien klanten in het eerste jaar. Tien à vijftien. Uh, dus wij zijn al heel blij. Uh, wij denken niet dat we met dit initiatief ooit... Uh, het gaat nooit een heel groot bedrijf worden. Daar doen we het ook niet voor. Uh, wij hopen dat de jonge ondernemers die wij helpen... dat er daar een aantal wel van slagen... Onze investeerders hebben het daarom gedaan. Sommige, de grootste investeerder, die roept het ook heel hard. Uh, ik investeer hier geld in. Ik denk niet dat dat een hele goede investering is. Maar ik wil dat het er komt. John Staunton is een Ierse ondernemer. Ja, maar ik uh, spreek een beetje Nederlands. Ik heb een uh, Nederlandse vriendin. En u bent klant van LeapFunder. Ja, dat is waar. Uh, ik ben sinds... Drie maanden, vier maanden een klant. Een bedrijf aan het opstarten? Ja, we hebben, uh, ik heb een nieuw bedrijf uh, gestart hier in, in uh, Amsterdam. Hoe heet uw bedrijf? Bezoek, B-U-Z-Z-O-E-K. Het is een um, spel op de Nederlandse woord bezoek en de Engelse woord buzz. So, wij brengen een buzz in elke bezoek. Dat hoopt u dan maar. Dat, dat, ho dat hopen wij, ja. En hoe doet u dat? Uh, wij, wij gebruiken enige kaart in, in jouw portemonnee, uh, zoals de OV-chipkaart uh, bijvoorbeeld. Wij gebruiken dat als een loyal loyaliteitskaart. Ah, zoals de Air Miles, de bonuskaart, et cetera. Okay, yeah. Dus wat, wat kunt u met die OV-chipkaarten dan? Bijvoorbeeld binnen een um, café is het uh, misschien koop 5, uh, de zesde is gratis. Uh, of bij een um, kapper. Is misschien op de vijfde keer is het een 20% korting. En John's systeem betekent dat we met één pasje... bij alle kleine winkels een loyaliteitsprogramma kunnen hebben. En wat ik zo charmant vind aan bezoek... is dat nu iedere kapper, iedere koffietent, kan er gewoon een bonuskaart inrichten. Want die maakt gebruik van een pasje wat ik toch al bij me heb. Namelijk de OV-chipkaart. Als het lukt, hè. Want het is maar een start-up. Het is een hele risicovolle start-up. Risky business. Ja, yeah, altijd een risky business met een uh, nieuwe bedrijf. Een nieuwe onderneming. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat veel winkels... Het gaan gebruiken en dat veel mensen ook activeren die kaarten. Dus mensen moeten het eerst snappen en het dan uitproberen. En als het dan een succes wordt, dan kan het ook heel snel het hele land veroveren. En dat is dus waar de investeerders ingestapt zijn. Die kleine kans dat dat gebeurt. Wij hadden misschien 90, 95, euro nodig. En Wij hebben 97 um, in. Gebracht. Dus dat was in een paar weken gepiept. Een paar weken, ja. ja. John Stanton van Buszoek haakte dus bijna 100.000 euro startkapitaal binnen via LeapFunder. De reportage was van Louis Dekker. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. PSV is uitgeschakeld in de Europa League. In Eindhoven werd met 1-0 van FC Gorno Moret uit Oekraïne verloren. Het is voor PSV de dus zoveelste domper, want de ploeg staat tiende in de Divisie. Werd ook al uitgeschakeld in het toernooi om de KVB-beker. En toch is het voor trainer Philip Cocu geen aanleiding om de handdoek in de ring te werpen. We hebben aangegeven dat we in ieder geval tot de winterstop uh, gaan we gewoon door. En proberen we er alles aan te doen om... Uh, om het spel te laten renderen. Hè? Want het spel moet denk ik ook niet al te veel veranderen. En uh, dat is denk ik normaal. Dat je gaat uh, reflecteren bij jezelf en bij de club. Uh, dat gebeurt altijd. Ook uh, als je er goed voor staat. Dus niet dat dat iets bijzonders is. Maar dat lijkt me wel uh, altijd een goed moment om uh, terug te kijken... met, uh, met spelers, met, uh, met staf en naar jezelf. PSV had voldoende aan een gelijkspel... Maar kwam niet tot scoren, ondanks een groot aantal kansen. Het gebrek aan rendement breekt de ploeg al langere tijd op. Want van de laatste twaalf wedstrijden werd er maar één gewonnen. Adam Maher hoopt dat de negatieve spiraal snel wordt doorbroken. Maar hoe dat moet, dat weten Middenvelder ook niet. Nee, als ik dat wist, dan uh, was, uh, waren we er al lang uit. En waren we na één wedstrijd er al uit. Alleen, ja, dit is een situatie wat we ja, niet in de hand hebben. En uh, we proberen zoveel mogelijk dingen aan te doen om uh, eruit te komen...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 En dat we steeds willen voetballen en uh, dat het, wel dat we heel veel kans creëren. Alleen ik denk dat we nu moeten gaan kijken om uh, die kans juist die we krijgen moeten maken. In de Europa League was AZ al verzekerd van deelname aan de knock fase. In de uitwedstrijd tegen Pauk Saloniki moest nog wel worden uitgevochten... wie groepswinnaar zou worden. Dankzij een 2-2 gelijkspel eindigden de Alkmaaders als eerste... waardoor ze bij de loting voor de volgende ronde een beschermde status genieten. Zwemster Monique Nijhuis heeft bij de Europese kampioenschappen korte baan een bronzen medaille veroverd. Zijn eindigt als derde op de 50 meter schoolslag... achter wereldtoppers Efimova e e en Mai Luiten. De Zweedse Jenny Johansson die werd geklopt met een honderdste verschil. Een marsje die ze zelf nauwelijks kon zien. Nee, nee, nee, zo gooien in er weer aan. Je tikt aan en... Dan is het afwachten en dan kijk je bij je baan en ik dacht in één keer drie, yes. Weet je, dat was wel hetgeen wat ik wilde en ik dacht ook echt dat ik wel een kans maakte en het is ook wel gebleken. En ik wist wel één en twee. Het is dus nog een maatje te groot, maar ik kom dichterbij en uh, weer een snellere tijd dan op de World Cup. Dus ja, ik zit nu heel dichtbij mijn Nederlands record in een snel pak. Dus. Ja, het gaat goed. Dus ik ben blij. Op de 100 meter vrije slag bereikten Ranomi, Ranomi Kromoji Jojo en Femke Heemskerk de finale. Met respectievelijk de derde en de zesde tijd. De eindstrijd staat voor vanavond op het programma. En wat hebben wij nog op het programma? Nou, we hebben zo nieuws over de OV-chipkaart. Maar eerst. Dit is radio 1. Om één minuut over half zeven. Goedemorgen, Donald Meegans. Goedemorgen, Bert. Onderzoekers van de VN gaan ervan uit dat op zeker vijf plaatsen in Syrië gifgas is.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 Op de Rijksweg A15 bij Hoogvliet is bij wegwerkzaamheden gisteravond een man overreden door een graafmachine. De wegwerker liep achter de graafmachine langs, maar de bestuurder daarvan zag hem niet. De man van 58 raakte zwaar gewond. En op de Filipijnen is het dodental van de orkaan Hayan boven de 6000 gekomen. En nog 1779 mensen worden vermist. De orkaan is daarmee de dodelijkste natuurramp die de eilandengroep ooit heeft getroffen. Het weer, opklaringen, hier en daar ook nevel of mist. De temperatuur ligt nu tussen de plus 3 en min 3. In de loop van de dag breekt vooral in het zuiden en oosten de zon soms door. In het westen en noordwesten blijft het grotendeels bewolkt. Dan wordt het plus 3 tot plus 6 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. John Bakker bij de ANWB. Staat het al vast? Nou, alleen bij Rotterdam een beetje. Op a 15, vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen knopen het Benelux en Spijkenissen, vijf kilometer. En wat verwachten we, John, voor vandaag? Vrijdagochtend, hè? Niet zo ja. gek druk. Maar ja, misschien dat die mist nog wat uh, voor wat extra vertraging zal zorgen. Maar ik denk dat het wel gaat meevallen. Ik denk niet dat we de 50 kilometer halen vanochtend. Ik heb hem opgeschreven. Dankjewel, John. Va Straks gaan we het hebben over de conservator van het Tijdersmuseum. Over het gevonden statieportret van koningin Wilhelmina.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 Voor het eerst komen vanmiddag alle vervoersbedrijven... plus het bedrijf dat de OV-chipkaart maakt bij elkaar... om te spreken over een service loket voor de klanten. Bijeenkomst is het gevolg van een campagne van de Consumentenbond... ANWB en Rover om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen... onder een petitie waarin gevraagd wordt om zo'n service-loket. Klanten worden namelijk nu nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, ik heb uh, een keer uh, verkeerd ingecheckt... En Vergeten uit te checken. En vervolgens uh, wordt er dan 10 euro afgeschreven wat je te goed um, dat ging hoe, het helemaal... hoe lastig was het toen of hoe makkelijk was het toen om dat terug te krijgen? Nou, niet makkelijk. Want je hebt op de, op de, bij de NS kan je je geld terugkrijgen als er een vertraging is, uh, meer dan een half uur. En uh, verder kon ik nergens informatie vinden over wanneer je geld terug kon krijgen uh, bij verkeerd in- of uitchecken. Ja, dus heb ik uiteindelijk heb ik dat via heel veel rondbellen heb ik dat, uh, ben ik erachter gekomen hoe dat, uh, hoe dat moest. En het is uiteindelijk ook wel goed gekomen, dat wel. Maar het kost heel veel telefoontjes. Ja, het, heel veel telefoontjes en, en tijd. Ja. Een ergenis? Absoluut. Bij Den Haag-Holland Spoor is het duidelijk. één paal om in te checken en uit te checken. Maar zo is het niet overal, Joyce Donaat van de Consumentenbond. Nee, er zijn heel veel stations in Nederland waar meerdere paaltjes bij elkaar staan. Dan heb je het over de paaltjes van de NS en die van de bus- of tramvervoerder... Ja, dat kan GVB zijn of Veolia. Die staan naast elkaar. En je ziet het, het is best druk bij die paaltjes. En als je een beetje haast hebt en je let niet op, dan ben je zomaar bij de verkeerde in- of uitgecheckt. En dat bleek ook in de klachten die jullie gekregen hebben? Ja, dat blijkt uit de klachten. Er wordt vaak uh, verkeerd in- of uitgecheckt. En dan wil men het geld terughalen bij de vervoerder. Logisch, en dat mag ook. Maar dan beginnen de problemen. Want bij wie moet je zijn? Moet je nou bij de NS zijn, bij de busmaatschappij of bij de OV-chipkaart BV TLS? Je zou denken bij degene bij wie je verkeerd bent ingecheckt of ten onrechte bent ingecheckt. Ja, dat zou je denken, maar er zijn dan altijd twee vervoerders. Je hebt dan bij de trein bijvoorbeeld gereisd en overgestapt naar de bus of andersom. En dan blijkt het uit klachten dat de klachtenafhandeling niet op elkaar aansluit. Hoeveel handtekeningen hebben jullie in totaal bij elkaar gekregen? We zitten nu op bijna 37.000 handtekeningen. Maar nu gaat er iets bijzonders gebeuren vanmiddag, namelijk... We hebben alle belangrijke vervoerders plus de OV-chipkaart BV TLS... aan één tafel weten te krijgen om te praten over één OV-chip-loket. Want dat is wat wij willen. En het ligt zo voor de hand. Waarom is dat dan nog niet eerder gebeurd dat al die partijen bij elkaar zijn gaan zitten? Nou, er mist, uh, de, de mist regie. Het is niet duidelijk wie de regie heeft. Er zijn verschillende overlegorganen. Bij de ene zitten de landelijke vervoerders, bij de andere regionale. Ze hebben allemaal eigen belangen, allemaal eigen formulieren... Uh, maar je zou denken, software staat voor niks, ICT, dat moet toch te regelen zijn? Je zou het denken en ik hoop ook echt dat we vanmiddag dan eindelijk tot de conclusie komen dat het niet zo moeilijk is om één telefoonnummer en één website te openen voor de klachten van de reiziger heb ik niet zo lang geleden mevrouw van TLS gesproken van die uh, OV-chipkaart en die zei nou ja, het probleem zit er maar vooral in er zijn heel wat vervoerders en dat zijn ook nog eens een keer elkaars concurrent en zodra je één loket gaat maken waar al die klachten vandaan behandeld moeten worden moeten ook al die vervoerders hun gegevens aan dat loket overdragen en dat willen ze niet nee maar ja als je samen kiest voor één kaart moet je ook samen kiezen voor de klantenservice en dan moet je achter de schermen kijken hoe je het oplost. Maar je kunt niet de reiziger de dupe laten zijn van oneenigheid achter de kaart. Eén kaart is één loket. Het verslag was van Karin Albert. En dan het portret van... Koningin Wilhelmina. Het lag zo'n 50 jaar met een dekentje over zich heen in een opslag. Koningin Wilhelmina had als dat statieportret van haar... geschilderd door Willem Hofker. Het werk is te zien in het Tijlersmuseum in Haarlem... samen met andere portretten van de in 1981 overleden schilder. Het portret van de koningin is het meest prominente portret op de tentoonstelling. Joris van der Kerkhof sprak met conservator Terry van Druten. Door alle tekeningen en schilderijen van Willem Hofker heen... helemaal in de hoek...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 Zit er ook op haar hoofd. Precies, dit is een, echt een bekroning. Elke werkdag wakker we worden met het NOS Radio 1 Journaal. De grote meerderheid van de Tweede Kamer zette gisteren het licht op groen voor de militaire missie naar Mali. Operatie is onderdeel van de VN-vredesmissie die daar de stabiliteit moet herstellen. En zoals altijd bij missies gaf elke politieke partij afzonderlijk aan waarom ze voor of tegen de Nederlandse bijdrage is. Deze bijdrage is gemaakt door Wilke Bal. Alles afwegende kan de VVD-fractie instemmen met dit besluit van de regering. Want Nederland en de Vrije Westerse Wereld kunnen niet toestaan... dat Mali een nieuw Afghanistan wordt. Een vrijhaven voor islamterreur op de stoep van Europa. De Partij voor de Dieren onderkent de situatie waarin Mali zich bevindt... maar gelooft niet dat deze missie een duurzame oplossing gaat brengen... voor de bevolking daar. Daarnaast heeft de SP grote bezwaren tegen de verhouding... tussen de inzet van militaire middelen en humanitaire hulp... De SP vreest tenslotte dat het voor Menusma gestelde doel van verzoening tussen groepen in het noorden en het zuiden van Mali... door grootschalige militaire inzet wordt ondermijnd. Ik zal al argumenten niet herhalen die wij in het debat al naar voren hebben gebracht... maar kunnen wij van harte instemmen met dit besluit als SGP-fractie? Voorzitter, in het bijzonder wil ik nog even terugkomen op het onderwerp van de transporthelikopters. De minister heeft daar duidelijke uitspraken over gedaan... En onze fractie is blij met die toezegging... omdat het ertoe leidt dat de missie meer robuust kan worden. En gegeven dit vertrouwen in de minister van Defensie... in aanleiding van haar toezeggingen... heeft de fractie van het CDA besloten om in te stemmen met deze missie naar Mali. Mijn fractie komt tot de conclusie dat de opbouw van de rechtsstaat... centraal staat bij de MINUSMA missie 1600 civiele experts gaan hiermee aan de slag. Waaronder ook de Nederlanders we moeten alles op alles zetten om de grondoorzaken aan te pakken van de huidige crisis in Mali. Mijn partij, de Partij van de Arbeid, heeft internationale rechtsorde en internationale solidariteit hoog in het vaandel staan. Mijn fractie is ervan overtuigd dat deze missie, deze deelname aan deze missie verantwoord, effectief en duurzaam is en de PvdA fractie steunt daarom deze missie. En 50+ plus. De fractie stemt dan ook in aan het Nederlands aandeel in deze VN-missie... een belang van stabiliteit, een belang van vrede, een belang van internationale rechtsorde. Wat de PVV betreft moet de puinhoop in islamitische landen... en dus ook in Mali, primair door en op kosten van de islamitische wereld worden opgeruimd. En in ieder geval niet op kosten van de Nederlandse belastingbetaler... want die wordt door dit kabinet al veel te veel gepakt... Voorzitter, D66 hecht groot belang aan de internationale rechtsorde, en internationale veiligheid. D66 vindt dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft om daaraan bij te dragen, een actieve verantwoordelijkheid. Mali is de voortuin van Europa en de situatie daar verbeteren is in het belang van Mali en het is in het belang van van Dat was ook het eindoordeel van de Tweede Kamer over de missie naar Mali. In totaal gaan er bijna 400 Nederlandse militairen heen. Ze moeten in het noorden inlichtingen gaan verzamelen... over de moslim-extremisten die zich daar schuilhouden. In april komend jaar moet de Nederlandse bijdrage op sterkte zijn. John Bakker, een hele rustige vrijdagochtendspits. Ja, voor een vrijdag is het heel normaal, hoor. Het is wel wat mistig, want in het midden en westen van het land... komen nog mistbanken voor. En dan staat er nog steeds maar één file bij Rotterdam op de A15... richting Europoort, bij Spijkenisse, vier kilometer. van The Voice. Hè? Sherry Ann, read my book was dat. Zal ik het de brug maken, Mark Robin Visser, ons talent? Ja, laat ik maar doen. Vandaag in Utrecht, ah. vrijdag de 13e. Ja, heb jij ook een lekkere dag, ja. toch? Maar het is niet alleen vrijdag de 13e, het is Paarse Vrijdag... en daarom ben jij op een school in Utrecht. Want ja. het is een dag waarop we het gaan hebben... over homofobie op de ja. scholen. Maar is er al iemand... Wel nee. Ik, we, ik, we staan nu, uh, gelukkig is er wel iemand nu. Wij staan nu met onze neuzen tegen de ramen van uh, de school hier, de middelbare school Uniek in Utrecht uh, gedrukt. We zien een kerstboom, maar veel belangrijker, we zien hier ook een soort, ja, wat zijn dat? Een soort zelfgemaakt uh, opblaasbare letters, zeg maar. Het zijn paarse letters en daar staat GSA S uh, Uniek. Het doet me een beetje aan rookworsten denken, zo die vorm moet je een beetje in gedachten houden. Maar dan paars. <gif> en uh, GSA, Geert Jan, Bos. wat betekent dat? Gay Straight Alliance. Kijk, dat weet u dan maar weer. Ja, inderdaad. En dat komt omdat u van het COC bent? Ik ben inderdaad van het COC. Ja, en Max ook. Goedemorgen, Max van der Hulst. Goedemorgen. En uh, Wat heb je in je hand? Uh, een poster voor Paars Vrijdag. Laat hier. eens even kijken. Vouw hem eens even uit. Het is een zwarte poster met gele letters en veel paars ook natuurlijk. 13 december 2013, GayStraightAlliance.nl Juist, yes, ja. Yeah. deze poster hangt nu uh, op ongeveer 500 scholen in Nederland. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, als je bedenkt dat er 700 middelbare scholen ongeveer zijn... dan is 500 scholen die meedoen, dat is een goede... Ja, dat is fantastisch dat zelf ja. jongeren en docenten zelf... zelf het initiatief hebben genomen om een Paarse Vrijdag op hun school te ja. organiseren. Zeg, zo'n Gay uh, Straight Alliance, wat is dat? Nou, dat is een clubje van... Ik ga even heel politiek correct, LHBT-leerlingen. LHBT? En, LHBT? Ja, dat zijn dus, Eerst zo'n afkorting? Ja, ja, <laughs> ja, ik weet het. Het zijn dus lesbos, homo's, bies en transgenders. Het is een clubje van LHBT's en mensen die dat niet zijn. Die samen uh, ja, seksuele diversiteit, met zo weer een politiek correct woord... Ja. bespreekbaar willen maken en zichtbaar willen maken. Of eigenlijk zijn het gewoon clubjes tegen homopesten. Om het heel simpel te zeggen. Het is een clubje tegen Homopest. Juist, dat is het even de simpel. En Homopesten, dat is toch al vele jaren een thema in het onderwijs. Juist, yes, ja? Yeah. Ja, vertel eens. Uh, het is nog steeds een onderwerp waar echt heel veel aan gedaan moet worden. Uh, hoewel het nu wel beter gaat. In, we zitten inmiddels al in 2013, bijna 2014. Ja. Is het nog steeds niet, niet ideaal en er is nog veel dat, dat kan worden gedaan? Ja. Nou hebben we natuurlijk al uh, de Roze Zaterdag. Ik ben nog van de generatie dat we, uh, dat we de Roze Zaterdag... Daar, daar had je dan en daar moest je het dan het hele jaar mee doen. Verder was er niet zoveel, maar we hebben tegenwoordig uh, de Coming Out-dag. Begin oktober. We hebben de Gay Pride. En nu dan weer uh, die Paarse Vrijdag. Ja, maar is er dit, niet een beetje veel van het goede? Ja, dit is eigenlijk een hele andere dag. Punt 1 is deze dag echt voor scholen. Ja. En dit is eigenlijk een dag waarin, waarop de hetero's kunnen laten zien... dat ze tegen homofobie zijn. Ja, maar het is toch ook niet de bedoeling... dat die homo's de hele kalender uh, over gaan nemen? <laughs> Zouden... Ja, ik bedoel... Ik, ik zou er geen probleem mee <laughs> hebben. Aha! <laughs> nee, ik denk uh, dat Paarse Vrijdag juist... vooral op scholen, het is, het is juist goed... dat ja. uh, de leerlingen ook zien dat er iets voor hun is. Dus Paarse Vrijdag is wel echt een must. Wij gaan kijken hoe dat zich hier vanochtend in Utrecht... Uh, verder ontwikkelt, die Paarse Vrijdag. Tot straks. Maak erop mijn Visser, u hoort is meer van. Hem. De lijnbaan in Rotterdam was de eerste autoloze winkelstraat in de Westerse wereld. Het winkelgebied bestaat dit jaar 60 jaar. Een legendarische straat die zelfs nog een keer is bezongen door Doris. Oh. Je kreeg hem uh, gratis bij het Vrije Volk als je daarop geabonneerd was uh, destijds. De lijnbaan, Winkelstraat, 60 jaar bestaat het. Er is een boek geschreven dat vandaag wordt gepresenteerd. Schrijfster is architectuurhistoricus Astrid Aarsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een bijzondere gelegenheid toen destijds de lijnbaan werd geopend? Ja, heel bijzonder. Dat, uh, ja, dan gaan we 60 jaar terug in de tijd. Ja. En we zitten natuurlijk in Rotterdam en... Uh... Ja, daar is een groot deel van het stadscentrum uh, weggebombardeerd. En uh, de lijnbaan was, was eigenlijk de eerste start van het nieuwe startshart van uh, Rotterdam. Dus er was eigenlijk niks meer. En het is uh, met deze winkels weer begonnen om uh, ja, opnieuw opgebouwd te worden. En... Eigenlijk was het de wederopbouw uh, van Rotterdam. Het, ja, het was zeker. Het, het gezicht de van. kern daarvan. En uh, ja... Feitelijk was het een, nog een kale vlakte. Je moet je voorstellen ja. dat als je zou bouwen in een lege weiland nu... en ja. daar 66 winkels neerzet en een straat probeert te maken... Nou, dat was ongeveer wat daar toen gebeurde. En dan met hele exclusieve winkels... en uh, volgens de meest moderne architectuur. Dus dat en, was echt... Uh, ja, en dat niet alleen, maar ook uh, autovrij. Dat was wel heel bijzonder voor die, voor ja, die tijd. Ja, dat, dat uh, zelfs is dat de eerste ter wereld geweest. ja. Men heeft lange tijd gezegd van West-Europa... maar het is echt uh, in uh, wereldwijd het eerste moment geweest dat dat uh, plaatsvond. Ja. En was dat toeval uh, in, in Rotterdam of was er echt helemaal over nagedacht... Van dat ze het zo wilden Ja, hebben? Daar was bewust over nagedacht. De winkeliers waren daar zelf aanvankelijk helemaal niet blij mee. Wat, uh, ja, geen auto's voor de deur, dat, dat is eigenlijk niet wat winkeliers per se willen. Maar de noodwinkels die uh, tijdens de oorlog uh, al waren opgestart... Ze hadden eigenlijk ook bewezen dat dat... Best wel goed kon werken. En um, de architecten hebben dat toen meegenomen om dat verder uit te werken. En uh, ja, hebben daarmee wel een uh, ja, heel experimenteel stele stap gezet door dat te doen. Ja, nou ja, goed, dat was het, het, het mooie ervan. En, maar nu, we zijn 60 jaar later, is de lijnbaan uh, nog steeds hip en, uh, en swingend? Ik denk voor een jongere generatie die daar nu komt uh, nog steeds wel een heel populaire winkelplek. Ja. Yeah. Maar uh, toen ik vroeg of de lijnbaan een uh, bijnaam had, ooit via Twitter... toen uh, antwoordde iemand mij van uh, de koopgroot, toch? Nee, dat en is het verlengde ik, ervan, toch? Sorry? De koopgroot, daar kom je toch in uit, van, vanuit de lijnbaan? <laughs> uh, ja, precies. Dus toen dacht ik van ja, hoe kan het nou zijn... dat de, dat de lijnbaan en de koopgroot in één adem genoemd worden? Dat, dat stuk wel, lijnbaan is wel een winkelstraat, maar het is veel meer. En ik denk dat dat wel aan de hand is met de lijnbaan. Het is <laughs> nog steeds... Uh, een aantrekkelijke populaire winkelstraat voor een bepaalde doelgroep. Het yeah. is natuurlijk veranderd, veel jongeren. Maar het is natuurlijk ook nog steeds symbool. En het is inmiddels ook Rijksmonument. En uh, ja, koopgroot en winkelen is natuurlijk belangrijk. En is essentie van de lijnbaan uh, van dat gedeelte. Maar uh, het is ook ons startshard, zeg maar, in Rotterdam. Precies. Nou ja, goed. Doris. Ja, en Doris zong het al zo mooi. Ik geloof dat ik geen tijd meer heb om het nog een keer te laten horen. Maar het was leuk. Ik dank u wel voor het gesprek, mevrouw Aarsen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nee hoor, we moeten snel door. Anokjes hier. De voedselbanken krijgen deze dagen massaal hulp van bedrijven en particulieren. Niet eerder zijn er zoveel acties in Nederland op taal gezet. Er komt veel meer binnen dan de voorgaande jaren rond kerst, zegt Voedselbanken Nederland in het Algemeen Dagblad. Zo heeft de afvalverwerker CITA 30.000 producten gekocht voor de voedselbanken. En supermarkt Lidl heeft 37.000 kerstbankbanketletters uh, afgeleverd. Thuiszorgmedewerkers krijgen weer tijd voor een kopje koffie met de cliënt. Staatssecretaris van Rijn wil minder administratieve taken voor de thuiszorgmedewerkers en daardoor is er weer meer tijd voor andere zaken. Van Rijn zegt dat de oude wijkzuster terugkomt in een nieuw jasje. Als er zoveel papierwerk bij komt kijken bij de hulp, dan is er geen tijd meer om de douche schoon te maken. En dan gaat er iets mis, Aldus Van Rijn in een interview met de Telegraaf. Een gestolen bankpas kan grote gevolgen hebben. Als de bank vervolgens het geld niet wil terugbetalen, dan helpt het erover om te klagen bij de bank. Dat meldt Metro. Het Financieel Klachteninstituut zegt jaarlijks tientallen mensen... aan de balie te krijgen die het geld niet terugkrijgen. TV-producent John de Mol zoekt een confrontatie... met het Finse bedrijf Sanoma. Ruzie gaat over SBS. Beiden zijn eigenaar van de televisiezender. John de Mol zegt in het Financieel Dagblad... dat Sanoma niet genoeg investeert in SBS. En de Volkskrant komt deze ochtend met het nieuws... dat de groene stroom van de Rijksoverheid niet duurzaam is. Het Rijk maakt haar stroomgebruik groen... door goedkope certificaten... Uit het Noorwegen te kopen. Alleen deze certificaten hebben geen effect op de totale productie van groene stroom. Proreelnde maatregelen om te voorkomen dat zwanen zich te pletten vliegen tegen de bovenleidingen van treinen. Wat gaan ze doen? Er komen hekken tussen de sloot en de sporen, zodat de zwanen eerder opstijgen. Meer erover in Spits. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir.